Na de preek zingen we psalm 41, vers 1, 2 en 7. Psalm 41, vers 1, 2 en 7. Direct na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het onderwerp van ziekte en genezing dat we vanavond willen overdenken... ...leeft momenteel tamelijk breed in onze kerken. Persoonlijk hebben we dat in Goudrak van heel dichtbij meegemaakt. Toen vorig jaar in Stolwijk, in het naburige dorp... ...wekenlang, avond aan avond... Genevingsdiensten werden gehouden in de hervormde kerk. Dat heeft toen in de Krimpenerwaard best wel heel wat vragen losgemaakt. En je merkt dat die vragen momenteel ook veel breder leven. Een, een goed voorbeeld daarvan is het boekje over wonderen dat de EO een paar weken geleden bij de visie meestuurde. Misschien heeft u het ook wel thuis gekregen. Daarin hoor je nou precies dezelfde vragen. Hoe zit dat nou met ziekte en genezing? Geneest God nog steeds? Geneest God iedereen? Deze vragen leven momenteel in christelijk Nederland. Al moet ik erbij zeggen dat de vragen ook al wel eerder speelden. Zo had je drie jaar geleden de ophef over Tibi Joshua, de genezer uit Nigeria. En je had het boek van Ouweneel, Genees de zieken. En daarvoor had je nog weer de discussie over de genezingsdiensten van Jan Zelstra, die nu een eigen gemeente heeft in Leiderdorp. En trouwens, in mijn eigen boekenkast heb ik verschillende boeken van mijn vader staan... ...die feitelijk hetzelfde zeggen als oude neel... ...maar die toch al dertig jaar ouder zijn. Dus ja, zo nieuw is de aandacht voor genezingen nu ook weer niet. Maar het is wel zo dat het nu veel meer in de belangstelling staat. En ook in, in de gemeenten van de gereformeerde gezinten... ...ook in onze eigen gereformeerde bond... ...zie je overal die aandacht groeien... Je merkt bijvoorbeeld dat men oog krijgt voor die teksten over ziekenzalving. Zoals dat bijvoorbeeld in Jacobus 5 genoemd wordt. Met name dominee Paul, Dirksland, nu in Ede. Met name dominee Paul heeft daar de aandacht voor gevraagd. Ja, maar weet u, zo'n hype van aandacht heeft altijd twee vervelende gevolgen. Je hebt altijd mensen en gemeenten die meteen mee gaan doen, want al het nieuwe is leuk. En je hebt ook mensen en gemeenten die meteen afhaken, want al dat nieuwe is maar niks. Gemeente, ik denk dat, dat beide reacties verkeerd zijn. En ik zou zeggen, laten we ons nou eerst eens gewoon bezinnen op deze dingen... En laten we gewoon de schriften eens bestuderen. Want, ja, dat dus wel, hè. Dat dus wel. Want een hype mag je rustig naast je leer, neerleggen. Daar, daar mis je meestal ook niet zo bar veel aan. Maar om de schriften kan je niet heen. En daarom willen we vanavond de schriften eens bevragen op deze dingen. En, en dan kunnen we natuurlijk heel eenvoudig Marcus 16 openslaan. En het zeggen, kijk, daar staat het ook. Maar ik, ik, ik wil het vanavond met u toch, toch graag iets dieper aanpakken. En daarom hebben we ook samen Marcus 1 en 2 gelezen. Die hoofdstukken die verplaatsen ons naar het begin van Christus' rondwandeling op aarde. Nog maar even geleden heeft hij het uitgeroepen. In Marcus 1, vers 14 en 15. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En met die blijde boodschap van het koninkrijk van God trekt Christus nu het land in. En in ons gedeelte maakt hij de beweging van Capernaum door Galilea heen weer terug naar Capernaum. En gemeente, wat dan zo opvalt is dat hij in die tijd zo ontzettend veel genevingen doet. Vaak staan we in een preek stil bij, bij één pericoopje tegelijk en, en dan valt het eigenlijk niet zo op. Vooral niet omdat we bij die genezingen dan, dan toch vaak met name letten op de geestelijke toepassing. En dat is ook heel terecht natuurlijk. Maar, maar toch, als je, als je zoals vanavond eens is, is doorleest, dan vallen die vele genezingen toch wel heel erg op. Keer op keer staan de zieken bij hem in de rij. En keer op keer worden ze genezen. Tel gewoon maar eens mee wie er hier allemaal wil niet genezen worden. Een bezetene. De schoonmoeder van Petrus. Een meelaatse. Een verlamde. En daarbij nog vele mensen uit Capernaum en Galilea. Ja, het, is, het is in dit gedeelte zelfs zo dat de genezingen eigenlijk alle aandacht krijgen. Terwijl je van het inhoudelijke onderwijs veel minder leest. En gemeente, als de schrift ons nou zo duidelijk confronteert met genezing op genezing, dan moet ons dat toch eens aan het denken zetten. En de vraag die daarbij het belangrijkste is, is deze. Waarom geneest Jezus eigenlijk? Waarom doet Hij dat? Wel, dan zou ik vanuit deze geschiedenis vanavond drie antwoorden op willen geven onze heiland heeft drie redenen om te genezen de eerste reden lees ik in het gedeelte over de genezing van de bezetenen als je leest over dat eerste optreden van Christus dan merk je dat er bij zijn komst gelijk een strijd uitbreekt want zo moet je het zien wat er hier in de synagoge gebeurt. Wanneer Christus zijn goddelijke koninkrijk uitroept... dan openbaart zich daartegenover gelijk het rijk van het kwaad. Als Christus verschijnt, dan verschijnt zijn tegenstander ook. En hier, meteen bij het begin... in Capernaum staan ze lijnrecht tegenover elkaar. En zo staat hier een, een ziek mens... ...die onderdrukt wordt door machten die sterker zijn dan hemzelf. En hij roept het uit in vers 24. Ga toch weg! Wat hebben we met u te maken? Bent u gekomen om ons te verderven? En ja, zo is het inderdaad. De bezeten heeft dat goed gezien. Ook hier is de gave van de helderziendheid. Door de Satan hem gegeven. Een gave die de Satan nog graag geeft. De Satan doorziet het hier. De man mag het zeggen. Moet het zeggen. Bent u gekomen om ons te verderven? Ja, daarvoor is Christus gekomen. Om het rijk van de Satan te vernietigen. En hij begint er hier al gelijk mee. En hij bevrijdt de man... ...van zijn demonen. En zo geeft vers 24 ons de eerste reden. Waarom geneest Christus mensen? Wel, omdat hij de macht van de Satan bestrijden wil. Omdat hij terrein wil winnen op de heerschappij van de bozen. Maar ja, als, je, als, je, als je dat zo zegt, kunnen er gelijk best wel wat vragen reizen. Want... Hoe moet je dat dan zien? Is dan elke ziekte een kwaad van de Satan? Is elke zieke dan bezeten door de duivel? Gemeente, ik zou toch duidelijk willen zeggen dat dat niet het geval is. Zo mogen we dat ook niet zeggen. En, en ook de schrift is daar helder in. We weten vanuit de schrift immers dat er ook ziekten zijn die God aan de mens gegeven heeft. Ziekte kan ook uit zijn hand komen. En daarnaast weten we dat er ook... gewone ziekten zijn. U, u moet me dat woord even vergeten. Vergeef ik, ik weet daar geen beter woord voor zo gauw. Maar u begrijpt hopelijk wel wat ik bedoel. Er, er zijn ook ziekten die rond waren... Waar zogezegd niets achter zit. maar die door God worden toegelaten. De toelating van God. Je zou de koorts van de schoonmoeder van Petrus. zo'n gewone ziekte kunnen noemen. En daarom moeten we hier dus heel genuanceerd over spreken. Want zeker niet elke ziekte. kun je het werk van de duivel noemen. Nee, gelukkig niet. Maar. Desondanks kan het dus wel gebeuren dat de duivel ook in ons lichaam zijn macht laat gelden. Hier is dat het geval en ook in vers 32 en 34 zie je dat nog veel vaker. En ook onze tijd weet van de invloed van het demonische. Christus weet ervan. En daarom wil hij de Satan ook daar bestrijden. En hij wil deze man van dat kwade juk verlossen. Dat is dus de eerste reden. Waarom geneest Christus mensen wel? Hij geneest mensen om ze van de Satan te bevrijden. De tweede reden. Die leef ik in het gedeelte van de genezing van de Melaatsen. Zojuist hadden we het over een gewone ziekte. Nou, dat, dat gaat hier eigenlijk ook op. Zo zou je ook deze huidziekte kunnen noemen. Ook hier geen diepere achtergronden als oorzaak of zo. Nee, de man is gewoon ziek. Hij was ooit rein. Daar verlangt hij ook naar terug. Heren, u kunt me reinigen. Maar hij is nou ziek. Maar Jezus maakt hem weer rein. En als je je dan afvraagt waarom Jezus deze man geneest, dan vertelt vers 41 dat hij dat doet omdat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Heel eenvoudig staat het daar, maar juist daarom ook zo ontzettend mooi. Christus is met innerlijke ontferming bewogen. Hij, hij ziet hoe deze man lijdt onder zijn ziekte. Hij ziet hoe, hoe hij door zijn ziekte buiten het leven van alle dag is terechtgekomen. Zoals dat nog vaak met ziekten gaat. En Christus hoort zijn smeekgebed en hij raakt bewogen. En vanuit dat medelijden wil hij deze man weer geheel herstellen. Ja, herstel. Dat is misschien wel het mooiste woord. Om deze reden voor genezing te omschrijven. Jezus geneest omdat hij het gebroken leven wil herstellen. Je, je zou zelfs kunnen zeggen dat dat, dat herstelwerk... Zijn missie is waarvoor hij op aarde is gekomen. Hij is immers de hersteller. De heelmaker. De heiland. Die woorden betekenen allemaal hetzelfde. En merkt u het? Daarbij denkt Christus dus niet alleen aan het geestelijke herstel. Het herstel van de verbroken band met de vader ja dat ook dat ook natuurlijk maar zijn missie is duidelijk breder alle gebrokenheid op aarde moet hersteld worden en daarom werkt hij niet alleen aan het geestelijke maar net zo goed ook aan het lichamelijke herstel ja hoe zou het ook eigenlijk anders kunnen zijn hè? Voor onze God is ook ons lichaam van grote waarde. Ons lichaam is niet zomaar een minder waardig vleeselijk omhulsel voor de geest of zo. Zo denkt het boeddhisme er bijvoorbeeld over. Maar het christendom mag heel anders spreken. Het christendom weet dat het lichaam een meesterwerk van God is. En Paulus noemt het lichaam zelfs de tempel van de heilige geest. En daarom wil Christus ook het lichaam verzorgen en herstellen. En deze man krijgt nu al een teken van die herstellende macht van Christus. Dat is de tweede reden. Christus geneest omdat hij ons naar geest en lichaam herstellen wil een derde reden die lees ik in het gedeelte over de verlamde man ja zijn ziekte is weer heel anders hij is niet zo ziek vanwege een demonische invloed maar als je het leest merk je dit is toch ook niet een gewone ziekte Nee, uit, uit de manier waarop Christus zijn genezing gelijk aan de vergeving van de zonden koppelt. Merk je dat er hier waarschijnlijk toch een zeker verband tussen de zonde en de ziekte is geweest. Deze man was waarschijnlijk ziek vanwege zijn zonde. Gemeente, ook hier moeten we weer heel erg genuanceerd spreken. Want ook hiervan mogen we dus niet zeggen dat dat altijd zo is. Niet elke ziekte komt immers door de zonde. We zagen dat net ook al. Het kan immers ook gebeuren door de duivel. Het kan ook gebeuren door God. Het kan ook gebeuren door de toelating van God. En daarom mag je zeker niet zeggen dat elke ziekte door de zonde komt. Nee, dat dan, dan zou je precies dezelfde fout maken als de vrienden van Job. Die zeiden dat ook, hè. Job, jij bent zo ziek, jij bent zo gepeinigd. Je hebt vast en zeker heel erg gezondigd. Dat kan niet anders. Ja, zij wisten dat heel makkelijk te vertellen. Maar God is boos om die woorden van de vrienden. Want zo eenvoudig ligt het verband natuurlijk niet. Nee. Maar, en dat, dat moeten we hier wel leren, je mag het verband ook niet altijd uitsluiten. Zo moet Paulus in 1 Korinthe 11 tegen de gemeente van Korinthe zeggen, er zijn onder u veel zieken en er zijn er al veel gestorven. Dat is namelijk Gods oordeel over u vanwege alle wantoestanden in uw gemeente. En ook onze Heiland zelf maakt dat verband af en toe heel scherp. Bijvoorbeeld bij de man die hij in Bethesda genezen heeft, zonder niet meer opdat u niet wat ergers overkomt. Er kan dus wel zeker een verband bestaan tussen mijn ziekte en tussen mijn zonde en mijn verleden. Nee, dat dat moet een ander maar niet aanwijzen. Maar daar moet je jezelf wel goed op bezinnen, want het kan er wel zijn. De dichter van Psalm 6 wist het bijvoorbeeld van zichzelf. Ik ga gebukt vanwege mijn zonde. Daarom moeten we ons daarop bezinnen. Het kan wel zeker vanwege onze zonden zijn. En het, het is ook daarom dat Jacobus in Jacobus 5 de ziekenzalving heel nadrukkelijk koppelt, meteen koppelt aan het gebed om de vergeving. Want die twee die horen samen te gaan. Nou dat, dat zien we nu ook precies hier bij deze genezing van onze heiland. Daarom geneest Christus hem eerst van al zijn zonde. Christus herstelt dus eerst de geestelijke band met de Vader. En vervolgens geeft hij als een teken van die verzoening ook het lichamelijke herstel. En dat is dus de derde reden. Christus geneest om een zichtbaar teken te geven van zijn geestelijke verzoening. En gemeente, zo zien wij dus al met al drie redenen. Christus geneest om de Satan en heerschappij over mensen te bestrijden. Christus geneest om vanuit zijn grote liefde het gebroken menselijke bestaan te herstellen. En Christus geneest om een teken te geven bij zijn geestelijke werkzaamheden kortom ik kan het ook anders zeggen zijn genevingen bestrijden de Satan ze herstellen ons en ze bevestigen hem drie dingen dus en gemeente ik denk dat het goed is dat wij daarover eens wat meer nadenken want vroeger was er toch met name oog voor dat ene aspect. Toen zagen we vooral dat dat ene, dat laatste wat we noemden... ...dat de genezing alleen als doel heeft om de geestelijke genezing te benadrukken. En ja, toen, toen zeiden we erbij dat die tijd van de genezingen nu voorbij was. Omdat dat alleen maar in de tijd van Christus en de apostelen nodig was... ...als een illustratie bij hun zendingswerk. Ja, alleen aandacht voor dat ene. Ik weet dat ook van mezelf nog wel. Dat je alleen daar aandacht bij de genezingen van Christus. En, en toch leren de schriften ons dus... ...dat het voluit bijbels is... Om te zeggen dat Christus meer op het oog had. Dan alleen de bevestiging van zijn prediking. Nee, hij geneest niet alleen om zijn woorden kracht bij te zetten. Maar ook omdat hij daarmee daadwerkelijk hier en nu een omkeer wil brengen in mensenlevens. En, en ze wil bevrijden van de Satan. Zijn genezingen zijn dus niet slechts een illustratie bij zijn blijde boodschap. Nee, nee. Ze zijn een deel van de blijde boodschap zelf. In dat herstel dat hij uitvoert komt het koninkrijk van God al naderbij. En ja, als je dat zo mag zien dat het Christus er niet alleen om gaat om zijn woorden te onderstrepen maar ook om mensenlevens te herstellen. En om de Satan te weerstaan. Ja, dan, dan, dan komt die cruciale vraag naar boven. Wil Christus nog steeds met zijn koninklijke macht tot ons komen? Wil hij nog steeds zo met zijn genevingen onder ons werken? Gemeente op grond van de schrift kunnen we niet anders zeggen dan ja. Ja. Met die macht wil hij nog steeds werken. En in het evangelie van Marcus zie je dat heel duidelijk. Daarom hebben we vanavond en het begin en het eind gelezen. Want dan zie je die treffende overeenkomst. Als Christus aan zijn prediking van het koninkrijk begint dan horen bij die prediking gelijk ook de wondertekenen. En als Christus tussen Pasen en de hemelvaart zijn rondwandeling afrondt... en de prediking in de handen van de apostelen legt... dan geeft hij hen daar ook heel nadrukkelijk de gave van de genezing bij. En nee, dat moeten we niet te snel zeggen... Dat dat alleen voor vroeger, alleen voor de apostelen was. Want dan moet u Marcus 16 vers 17 is goed lezen. Daar staat namelijk expliciet dat deze gave niet alleen voor hen is. Ja, dat, dat zou je verwachten. Maar, maar dat staat er niet. Die gave is juist, zo zegt Christus, ook voor hen die straks tot geloof zullen komen. Niet de apostelen worden hier genoemd... maar de gemeente die daarna komt. Kortom, deze gave gaat als een belofte mee. Ook voor de komende geslachten. Het is een gave van God aan zijn gemeente. En daarom kan de apostel Paulus later ook schrijven... dat sommigen in de gemeente de gave van de gezondmakingen mogen hebben... gemeente, merkt u het? Nog steeds... mag de christelijke kerk... geloven... dat haar... machtige paasvorst... het demonische wil verdrijven... mensenlevens wil herstellen... en het evangelie... en uw persoonlijk geloof... wil bevestigen... door genezingen die hij doet... Hij die met Pasen de overwinning heeft bereid. Wil nog steeds zijn macht laten gelden aan zijn gemeente. Gemeente, nu een persoonlijke vraag. Gelooft u dat ook? Gelooft u dat ook? En, en, en, en vertrouwt u er ook op? Dat onze God nog steeds grote wonderen kan doen bij ziekte? Dat hij nog steeds grote wonderen kan doen bij uw ziekte? Bij jouw ziekte? Of, of berusten we bij de eerste tekenen van ziekte... al gelijk in het onontkoombare lot... En gemeente, hoe is dat nou bij ons als gemeente? Vanmorgen zagen we dat het sterven van een lid uit ons midden ons alle bedroefd moet maken. Mag maken vanuit meeleven. Maar hoe is dat bij de ziekte van een lid? Zijn we dan ook gemeente? Een gemeente die op het horen van dat erge bericht, meteen als gemeente, de Heer zoekt in volhardend gebed omdat we geloven en omdat we hopen op zijn wonder tekenen en als we dat nou eigenlijk niet zo geloven geloven we dan eigenlijk niet onder de maat van wat Christus ons geven wil en daarom, daarom moeten we het zeggen de gemeente van Christus u die beleidt dat God de Almachtige is, heb geen klein geloof. Maar geloof dat heerlijke evangelie, dat God ook ons heel concreet herstel wil geven. Ja, en toch gemeente, toch is deze waarheid van het evangelie ook zo vreselijk moeilijk. En misschien zit u al luisterend al wel tien minuten te wachten tot ik deze woorden zou zeggen. Want wat is het moeilijk om deze gave van de genezing concreet te maken. Want wat liggen deze zaken van ziekte en gezondheid... Niet enorm moeilijk en teer. En dat merk je juist als je er zo concreet over na gaat denken. Want gemeente, dan, dan, dan, dan loop je op tegen die andere waarheid, die andere bijbelse waarheid. Dat er op aarde ook altijd ziekte en dood zal zijn. De schrift leert het toch? Dat er pas in de hemel geen rouw en verdriet meer zal zijn maar dat het hier op aarde nooit volmaakt zal wezen. En, en ja, wij kunnen dus vanavond wel veel over genezing praten. En dat mag. En dat moet ook. Want de schrift spreekt erover. Maar dat betekent niet dat ziekte en dood ons niet meer treffen zal. Wij weten wel beter. En trouwens... Dat was in de Bijbelse tijd al net zo. Zo schrijft Paulus ergens aan Timotheus... ...dat die Trofimus ziek in Milete heeft moeten achterlaten. Opmerkelijk is dat, hè? Paulus, die zelf meerdere mensen mocht genezen in de naam van Christus... ...moest Trofimus ziek achterlaten. En ja, zo zie je dus al in de Bijbel zelf... Dat die spanning tussen Gods gave van de genezing en tussen de gebrokenheid van de schepping, dat die spanning blijft bestaan. En dat maakt mij altijd ook heel voorzichtig in het vinden van een vorm om deze gave van de genezing concreet gestalte te geven. Gemeente, ik zou er huiverig voor zijn om zulke genezingen in grote sporthallen of in grote kerken te gaan organiseren. Want is dat nu werkelijk de pastorale weg? De geëigende weg? Om met dit tere thema om te gaan? Ik denk dat het heel leerzaam voor ons is dat de laatste bijbeltekst... die wij vanuit de schrift over geneving meekrijgen... dat dat die bekende tekst van Jacobus 5 is... over de ziekenzalving. Want dat laat zien dat er ook in de jonge gemeenten... kennelijk een leerproces is geweest. Zij hebben daar ook mee geworsteld. Hoe moeten we nu omgaan met deze dingen? En dat mondt dan uit in het onderwijs... dat Jacobus mag doorgeven... Is er iemand ziek bij u? Dat hij tot zich roepen de oudsten van de gemeente. En dat zij voor hem bidden. Hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden. Gemeente, merkt u hoe het daar in de gemeente van Jacobus gaat? Daar krijgt Gods gaven van de genezing niet de vorm van een groot spektakel in een zaal die afgeladen vol is. Nee, juist helemaal niet. Daar zijn twee of drie gelovigen samen bijeen in de stille bovenkamer van een huis. En daar vragen ze gewoon door het gebed... ...stilletjes om Gods genadige werking. En hun gelovige verwachting die ze hebben... ...mogen ze onderstrepen door een zachte zalving van het hoofd. Gemeente, ik weet niet of u, of, of u dat ook aanvoelt... ...maar achter deze uitoefening van het gebed om genezing zit een zekere rust en een ootmoedigheid die weldadig afsteekt... tegen de hoge spannen en dwingende show die sommige gebedsgenezers ervan maken. En gemeente, als ik nu weer terugkeer naar die eerste hoofdstukken van Marcus... dan zie ik daar dat ook onze heiland zelf ons voorgaat juist in die ootmoedigheid. Juist hij die met volmacht genezen kon en dat ook deed. Juist hij deed dat ook zo heel ootmoedig en bescheiden. De duivelen mogen niet over hem spreken. En ook de Melaatse moet maar zwijgen over zijn grote werken. Merkt u het? Bij Christus draaide het toch weer niet prominent om die genezingen. Daar draaide het bij hem niet om. Zoals je dat tegenwoordig bij vele genezers wel ziet. Nee, zo was het bij Jezus niet. Ja, ja, de genezingen horen voluit bij de boodschap van het heil. Dat hebben we net terecht gezegd. Ja, en toch... Toch zijn die genezingen niet het allerbelangrijkste in zijn boodschap van hel. Nee, het allerbelangrijkste voor Christus is toch de boodschap van het geestelijke hel. Dat mensen hem gaan erkennen als hun Heer. Dat ze zichzelf leren zien als een zondaar voor Gods aangezicht. Dat mensen alleen in zijn offer... ...de verlossing vinden voor hun schuld. En, en dat ze daardoor... ...de toegang vinden tot de Vader. En dat ze zich uit dankbaarheid... ...voor die genade... ...zich bekeren... ...en hem willen volgen met hun hele leven. Dat is het geestelijke heil. Dat Christus het allerliefste schenken wil. Ja, dat, dat schenkt hij echt... ...liever dan de genezingen. Ja, maar hoe zit dat dan? Want, want net zei ik toch... ...als je dit hoofdstuk zo leest... ...dan is er veel meer aandacht voor de genezingen... Dan, ...dan voor de inhoud van zijn boodschap. Ja, dat is ook zo. Dat, dat, dat hebben we duidelijk gezien. En toch? Als je secuur leest... ...merk je keer op keer... ...dat Christus het liefste het omdraaien wil... Leef Marcus 1 en 2 maar eens goed met me mee. Hoofdstuk 1, vers 15. Wat is daar zijn boodschap? Het koninkrijk is nabij. Bekeer u en geloof het evangelie. Ho hoort u dat? De, de nadruk ligt daar puur op het geestelijke. En dan gaat hij in vers 21 naar de synagogen. En daar leerde hij. Ja, leren, ja. Hij geeft onderwijs. En dan volgen daarop de genevingen van de bezetenen en van de schoonmoeder en van vele anderen. En, en daarna wordt het helemaal duidelijk waar de prioriteit voor Christus ligt. Want als Peter hem dan de volgende dag roept met de woorden... Christus, kom nou toch, ze, ze wachten nota bene al op u. Dan zegt hij onomwonden in vers 38. Kom, we gaan. Want ik moet ook elders preken. En dan onderstreept hij dat nog eens. Want daartoe ben ik uitgegaan. En dan gaat de geschiedenis weer verder. En als hij dan in hoofdstuk 2 opnieuw in Capernaum komt. En er vele komen. Dan staat er in vers 2 dat hij het woord tot hen sprak. Ja, en dan wordt dat gelijk weer onderbroken... en dan wordt er weer een genezing van hem gevraagd. Maar daarna gaat hij uit naar de, naar de zee. Vers 13. En hij leerde hen. Gemeente, merkt u steeds opnieuw die spanning? Die spanning tussen het geestelijke heil en het lichamelijke heil? Ja, het is duidelijk dat de mensen... En ook wij als mensen. Vooral het lichamelijke heil willen. Jawel, maar het is even duidelijk... dat voor Christus het zwaartepunt bij het geestelijke heil ligt. Ja, dat weegt voor hem dus zelfs zo zwaar... dat hij op een bepaald moment... een grote schare van zieken... gewoon laat staan. En vertrekt om elders te gaan preken. Een gemeente dat is... Dat is uiterst leerzaam, ook voor ons. Juist wanneer ook in onze tijd zulke dingen een hype worden. Merk je soms dat werkelijk alle aandacht daar naar uitgaat. En in de kerken gonst het dan. Genezing, genezing. Daar, daar. Ja, maar dan zegt Jezus dus... Ik ga eens een deur verder. Want het gaat mij boven alles hierom. Bekeer u. En geloof het evangelie. Ja, Het gaat Christus boven alles om het geestelijke heil. Dat mensen door zijn genade verzoend mogen worden met de Vader. En dat ze in de navolging van hem het nieuwe leven mogen ingaan. Dat nieuwe leven, hier al. Hier op deze aarde. Maar ook straks door het sterven heen, de eeuwigheid in. Ja, dat te kennen, dat is belangrijker dan welke lichamelijke genezing dan ook. Want, laten we het maar eens eerlijk tegenover elkaar zetten. Wat baat het de mens als hij lichamelijk gezond is maar het geestelijke leven niet kent. Laat ik het vanavond dus heel scherp zeggen. Wie van zijn hartklachten af is, maar een boos hart overhoudt, is eigenlijk niet veel opgeschoten. Wie van zijn kanker af is, maar een verkankerde ziel houdt, is eigenlijk niet veel opgeschoten. Wie van zijn oogkwaal af is. Maar dat oog vervolgens gebruikt voor de zonde. Is eigenlijk niet veel opgeschoten. Nee want al heb je dan al die genezingen ontvangen. Wat baat het je. Voor de eeuwigheid. En Christus zou overigens in een heel ander verband, dan ook zeggen... het is u beter om kreupel of verminkt in het eeuwige leven in te gaan... dan met twee gezonde handen en voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Het is u beter met maar één oog tot het leven in te gaan... dan met twee gezonde ogen in het helse vuur geworpen te worden... Ja, in, in het perspectief van het geloof, in het perspectief van de eeuwigheid gezien, gaat het geestelijke heil, het lichamelijke heil, toch verre boven. Want weet u wat het ook is? Het lichamelijke heil kan ons geestelijke gebrek nooit verzachten of nooit opvangen. Nee, maar andersom is het wel zo. Het geestelijke heil kan je lichamelijke gebrek wel opvangen. Wanneer jij in dit leven lijden moet. En wanneer je moet blijven lijden. Dan wil het geloof in God. Dan wil zijn troostrijke uitzicht op de eeuwigheid voor jou een steun zijn om dat lijden te kunnen dragen. Zo zegt ook Paulus dat, hè? dat je het weten mag. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En daarom is het voor alles het belangrijkste dat wij in dit leven die heerlijkheid die de Vader ons geven wil door Christus, dat we die leren kennen. Dat is belangrijker dan dat we er al alleen maar mee bezig zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd van ons wordt afgenomen. Ja, daarom predikt Christus zijn koninkrijk zoals hij dat doet. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Ja, ook met kracht. Ja, ook met macht. En dat wil ik u in liefde schenken. Maar hoor eens dit. Hoor eerst dit. Bekeer u van uw zonde. ...en geloof in mijn verzoening. Maar toch gemeente, toch doe ik het nou eigenlijk... ...toch weer een beetje verkeerd. Want van de weeromstuit zet ik het nou eigenlijk... ...toch weer een beetje tegenover elkaar. En de schrift van vanavond leert ons... ...dat dat nou juist niet hoeft. Nee, dat is nou juist het blijde evangelie... Dat wij mogen leren. En waar we over na mogen denken. Als we ze in de juiste verhoudingen zien. Geestelijk heil voorop. Lichamelijk heil daarbij. Wil Christus ze zo graag. Allebei. Aan de gemeente geven. Ja zo moeten we deze gaven zien. Ze worden door Christus. Aan de gemeente geschonken. Aan de gemeente. Ja. Maar ik hoop en ik bid ook aan jou persoonlijk. Amen.